DJ Jaap. Oké, okay, luisteraartjes. Je luistert naar DJ Jaap. En je luistert naar Eurostar Radio. Hè? Eurostar Radio is er ook uh, weekend, zaterdags en zondags. Ja, kijk. Eurostar Radio, het station voor jou. Ja, zo is dat. <laughs> goed, we zijn uh, live in de uitzending. En uh, goed, we gaan uh, vanavond. Uh, Lekker uitzenden, het is nu uh, 14 minuten over 10. en Het is uh, zaterdag 8 september 2012 en uh, dat is vandaag weer een heerlijke jaar. Morgen wordt het zelfs nog warmer. En het is uh, trouwens uh, <coughs> nog niet afgelopen de zomer, want uh, ja, iedereen weet natuurlijk 21 september. Dan begint uh, de herfst weer. En, uh, we ja, hebben natuurlijk ook wel uh, een leuke jingle voor gemaakt, maar die gaan we natuurlijk nog niet draaien. We gaan nou uh, stevige muziek draaien, strevige, lekkere muziek, echt vrije muziek. En we gaan gewoon eens wat nieuws draaien, eens even kijken, waar hebben we dat? Oh ja, breathing. Breathing heeft het volgende album van Antares met uh, het nummer Different Way. Het was uh, Antares met uh, Different Way, lekker stevig, maar op de zaterdagavond op uh, 8 september 2012. En het is nu onder andere 18 minuten over 10 in de avond. En dit programma wordt opgenomen en wordt natuurlijk uiteraard herhaald op uh, Eurostar Radio. Oké, okay, luisteraars, nou, is, hartstikke. Is, is, is, is, je... Dit is een live uitzending Kunnen jullie live skypen met uh, DJ Jaap. Gewoon DJ. Jaap, Met kleine letters DJ.Jaap Op Skype En dan kan je me bellen En dan kom je live in de uitzending Dus uh, goed We gaan nog eens, uh, eh, nog eens wat leuks draaien We gaan nog eens wat stevigs opzoeken we eens dus even kijken, wat zullen we draaien, zeven dagen lang. Ja, la, la, la, la, oké okay, mensen, nou, ik zit hier even een beetje te zoeken, dus uh, ik heb wel wat hoor, ja, dat is uh, band Diablo Swing Orchestra uit Zweden, uh, maar heet uh, Halloween Zender, uh, oké, okay. voor iedereen die daar zat. ...of internationaal en buitenland. Hello listeners, uh, uh, Worldwide, this is DJ Jaap. You're listening to Eurostar Radio. Watching at uh, the internet at Eurostar Radio dot And I am DJ Jaap from The Hague in Holland. En uh, goed, we gaan er eens even, Eiko, nog een leuk jingletje kunnen draaien. Want dat hoort er natuurlijk ook bij... Eurostar, radio. Dus uh, goed, het zit allemaal goed jongens. Het is nog steeds zomer. Oh, ja, dat gaat wat, uh, niet helemaal goed geloof ik. Eens even kijken. Ja, ik moet wat overplakken, weet je. Ik had net Potverdorie een leuke groep gevonden. Zit ik uh, een beetje te klooien. Het is dus allemaal een klein beetje uh, onprofessioneel. Maar dat is ook de bedoeling, weet je. Het hoef je allemaal niet even, even scherp en zo. Dat maakt het allemaal juist zo leuk. Kijk, ik heb het alweer gevonden. We zullen het nummer. Harrys draaien. Van de band. Die hebben ook Sung dus Orgestra. En ze komen helemaal uit het tweede fietsen. Hier is. Uh, die hebben ook Sung dus Met Harry. Het is zomer op je radio. Je luistert naar Eurostar Radio. Gothic nummer, weet je. Ik ken dat al, Gothic. Diablo Swing Orchestra oh, met het nummer Hearings. En uh, goed. Ja, kun okay, je live vanuit Den Haag. ja, als je me tenminste kan horen. Je kan Skypen live in de uitzending. Als je wil. Alsjeblieft. Het lijkt me hartstikke leuk om te doen. DJ. Jaap. Allemaal kleine letters, hè. DJ. Dus DJ. Jaap. Op Skype. En dan kom je vanzelf in de uitzending, want ik heb hier Skype aan staan. Dus. Als je zin hebt om lekker te kletsen met elkaar of met mij. Mis, misschien mogelijk binnenkort ook een chatpagina. Een chatpagina op uh, Eurostar Radio. Oké, okay. Eurostar Radio. Het station voor jou. Ja, zeker weten, jongens. <laughs> Eurostar Radio. En uh, goed, we gaan gewoon uh, weet je, gezellig lekker door, uh, door, weet je. We hebben nog uh, een prachtig nummer. Dus uh, dat heet, uh, ja, de groep heet Pop. off <laughs> maar, <laughs> het letje heet Pomponette. Geniet. Luisteren naar Ivar. Dat zou Hier is DJ Jaap. Ja, daar is Raadjes. Hey, ja, Eurostarradio.nl en, uh, uh, en het is nu uh, half elf. het is zaterdag 8 september 2012. En uh, het is bij de donker, jongens. En meisjes. Dus uh, oké, okay, goed. Uh, we gaan gezellig uh, even verder. We houden het een beetje rustig. Volgende liedje is ook heel rustig. En de band heet Lul met dubbel L, weliswaar. Oké, okay. twee L' aan het eind. Lul. Lul. Lul met doesn't ja regret. Haha. <laughs> Forgive the Babylon man Who doesn't realize The damage he caused to the earth Building buildings Destroying forests For rips and profits Doesn't try regret To get more power instead of thinking, what people in need, doesn't I regret? ja prachtig liedje jongens. Lul was op met Dissent Your Regret. Jij ja, hoort het goed, lul. Maar met dubbel L. Al dat eind is niet wat jullie denken, stel het je vieze ik. <laughs> oké, okay, je luistert naar DJ Jaap, op Eurostar Radio. Dus, oké, okay, live uitzending. En uh, vanavond, zaterdagavond. En het is eigenlijk een belprogramma dat heet Tering. Tering. En je kan Skype live in de uitzending als je dat wil. DJ. Jaap. Zonder hoofdletters, overigens. DJ. Jaap. Op Skype. En dan kan je live in de uitzending gezellig lekker ballen. Lekker Maakt me niet uit waar je het over hebt. Van mij part het over de verkiezingen. Of, of over je schoonmoeder. Of over je hond. Of je poes. Of weet ik hoe ik hem heb. Die schelen allemaal. Of gewoon nou, lekker over uh, muziek. Of weet ik veel wat. Ja. Oké, okay. en we gaan eens uh, even verder snuffelen. Nee. Wat gaan we allemaal draaien? Ja, nou, We hebben natuurlijk hier nog een prachtig liedje. En uh, goed, de band heet uh, Absent Feet. Het liedje heet It's Just One Thing. You got yourself after a very big deal Sometimes you feel you got the strength to make it real Looking back at this I say that time So fucking stop Absent Feed. Met uh, It's Just One Thing. Oké, okay, luisteraartjes. Hier op Eurostar Radio is het alweer ondertussen acht minuten over half elf. In de avond dus zaterdag, 8 september 2005. Maar dat is hier natuurlijk al. Je kan Skype live in de uitzending. DJ. Jaap. Alleen maar kleine lettertjes. DJ. Dus DJ. Jaap. Via de uh, uh, uh, Skype. <laughs> je kunt uh, chatten, daar reageer ik niet op. Via Skype. En we gaan misschien binnenkort... Kun je misschien ook wel uh, chatten. Dus elke zaterdag en zondagavond zendwaard. Um, een enkel keertje ook door de week. Maar via... Twitter zal ik jullie op de hoogte houden. Ik verwijs jullie daarna naar de website Eurostarradio.nl. Eurostarradio.nl. En ik ben DJ Jaap. En het is nog lang geen herfst. Nee. Het is zomer op je radio. Je luistert naar Eurostar Radio. Ja, nee. Goed, ja. Uh, het is. Uh... Ja, jongens, het is, het, is, het is prachtig weer. De laatste tijd uh, gaat toch wel wat beter, hè? Dus we uh, hebben morgen ook nog prachtig weer. En dus als je wil, een keer morgen lekker naar het stond. Misschien is het wel de laatste keer dat nog kan. Ik zou daar uh, lekker misbruik van maken. <laughs> dus of gebruik, zoals je wil. Vul zelf maar in. Oké. Okay. Uh, je kan skypen. Skype. DJ.jaap. En je kan uh, skypen, je mag uh, over van alles hebben. Van maandag over de verkiezingen. Of je, je, je schoonmoeder die je zo lief vindt. <kijkt> of, uh, of anders uh, over je poes, je hond, je mambot. Of weet ik veel. Uh, uh, of over dat obsessie op je, op je grote teen van maandag. Interesseer me helemaal geen ene moeie. Over van alles hebben Als er maar geen rare dingen zoals discriminatie. Of beledigende opmerkingen aan derde. Ja, nou, mij mag je voor rots schelden. dat interesseert me niet. Maar we gaan uh, Voor de rest, uh, mag alles hier op Eurostar Radio. En uh, dus ik zou zeggen, jongens, uh, Skype maar van nou, Mag ik me gewoon onderbreken hoor? Als ik mijn muziekje draai. Mag je best inbellen. Dat is uh, ook de bedoeling, dus. Oké. Okay. En uh, we gaan een volgende liedje draaien. Hé, hey. ja. No Creeps, en het nummer heet, uh, it's up to you. Het was uh, No Creeps met uh, It's Up To You, uh, ladies and gentlemen. You're listening to Eurostar Radio, live from the Hague in Holland. Oké, okay, ik ben DJ Jaap en hij staat naar Eurostar Radio en we zenden live uit vanuit Den Haag. Ja, ja, even mijn checkje verlikken, zo, even draaien, zo, klaar. Nee. ja jongens, let ik weet het, het is geen... Uh, Gezonde gewoonte, maar ja. Ik rook nou eenmaal en daar kan ik ook niks aan doen. <laughs> ik kan het natuurlijk wel stoppen. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Want je kan Skypen, live in de uitzending. Ik ga even een stukje. Misschien een half uurtje uh, non-stop uh, uitzenden. Maar je mag gewoon Skypen hoor. Als je wil inbreken, Skypen. Ga ik je gelijk de eten in? We gaan wel wat uh, muziekjes draaien. En uh, ja, en dat doen we gewoon. Uh, via de playlist. En je mag gewoon. gaan inbreken, jongens. Uh, Daar doen we niet moeilijk over. Dus uh, als je wil skypen, goot je gelijk uh, de eter in. Tenminste, de eter, het internet in. Dus uh, oké. Okay. Tja, jongens. Ja, ik ben nou even een beetje aan het vogelen, met allerlei. Uh, Dingetjes. Dus in de tussentijd dat ik nu zit te praten, zit ik al die liedjes op de playlist te gooien. Dan gooien we af en toe wat reclame tussendoor. Uh, geen. Ja, het is uh, reclame uh, gratis. En ook nog uh, zonder winstbejag. Er wordt geen cent al verdiend. Dus maak je daar geen zorgen over. We blijven gewoon commercieel. Dat je dat maar weet, lieve mensen. Dus uh, ja, jongens. Het wordt vanavond uh, heel gezellig, hè. Dus uh, dat blijven we. Elk weekend, elke zaterdag en zondag. Zenden we uit vanaf 10 uur. Van, uh, we gaan tot uh, ongeveer 1 uur door. Dus uh, dan weet je dat in ieder geval uh, mee zie. Ja, we gaan, gaan wel lekker door, hoor. Ja, dus dan weet je dat er vast. Ja, ik zit uh, de, de tijd vol te lullen. Maar. Uh, ik pleur uh, in ieder geval wat liedjes uh, erop. Hè. Het programma tering van... Uh, <laughs> Dan kan je Skype live in de uitzending. En je mag inbreken hoor. Ik bedoel dat ik... Uh, ja, we draaien eventjes straks even wat uh, non-stop muziek. Uh, je mag gewoon inbreken als je belt. Uh, ik ga je gelijk uh, de, de eter in als het ware. Uh, dat is een live uitzending. Live vanuit uh, Den Haag. Uh, uh, geneer je niet. Je mag over van alles hebben. Als het maar uh, geen domme praatjes over uh, weet ik veel wat. Uh, geen discriminerende dingen en zo. Of beledigende dingen. Want uh, dat moeten we hier niet hebben. We houden het wel gezellig. Je mag voor de rest over alles hebben. Zelfs over seks. komen kan me schelen. Alles mag ja, wat dat betreft. Alleen beledigingen moeten we hier niet hebben. Aan derde. Als je mij nou verrot scheldt. Van joh, een kutprogramma is dat. Ik vind geen flikker on. Dat mag allemaal. Dat mag allemaal zeggen. Ik word ook niet boos. En eh, ik, heb, ik heb wat dat betreft wel een dikke huid. Ja, ja want eh, goed. Nou, dit is Eurostar Radio. O, oh, jongens. Het wordt een fantastische uitzending, mensen. We gaan... Hij uh... spreekt een beetje voor je beurt, hè. Hier is uh... Diablo Swing Orchestra met Infralaf. Nou ja, goed jongens. Ga je gang als je uh, wel skypen. Je gaat uh, weer een pauze even een kleine 40, 30 à 40 minuten luisteren. Naar non-stop muziek. Tot straks. Dit is het volgende uur op Eurostar Radio. Ja, Oké, okay, luisteraartjes. Je luistert naar uh, Eurostar Radio. En uh, je kan skypen live in de uitzending. En, uh, ga naar uh, skype. DJ.jaap Zonder hoofdletters. DJ.jaap en dan knallen we je live de uitzending in en dan uh, kan je lekker ouwe horen. Maar niet uit waarover. Als je maar een klein beetje netjes houdt, mag alles zeggen. Dus uh, okay. Dus. <laughs> Oké, okay, mensen. Dan gaan we naar Atomic Cat met Four Pulsation. Okay. If you wanna give me my head Do you feel me? Rock, uh, yeah, hot, good trip. Yes, yes, yes. Voor mij en voor iedereen. Je luistert naar Eurostar Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl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 DJ Jaap. Oké, okay, luisteraartjes. Oké, okay, luisteraartjes. Je uh, kunt skypen live in de uitzending. Als je dat te rekken hebt. Oké. Okay. Dat dus, is uh, dj.jaap via Skype. Zonder hoofdletters overigens dj.jaap. Dan kun je lekker gezellig mee tj. skypen. <laughs> Oké, okay, live vanuit Den Haag. Je luistert naar eurostarradio.nl. Mm. Live op internet. Hier is uh, Atomic Cat met Lost Dreams. station. Che non lo so, a lei piace. Per strada ogni istante passato perché io lo so. Lei vuole ricordare e come fiori le porgerò questo mazzo di stanti perché lei non lo sa, ma vive di questi momenti. Le tue nee, e lo sconforto, perché lei ama la vita. nee, nee, na, na, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, parò Se questo è tutto quello che vuoi per stare con me ma io non so spiegarmi il perché ti accontenterò ti accorgerai Het is zomer op je radio. Je luistert naar Eurostar Radio. DJ Jaap! Ja, luisteraartjes. Je kan uh, lekker Skypen hier op uh, Eurostar Radio. Dus uh, als je zin hebt om te Skypen, kan je Skypen naar dj.jaap. Zonder hoofdletters. DJ.jaap. Op Skype. En uh, ja, jongens, ik, uh, ik ga het niet zo heel laat meer maken. Twaalf dus uur stop ik ermee. En uh, in drie uur vind ik een beetje erg lang. Maar goed, er is al niemand geweest. Op de Skype helaas. Ik heb het wel anders meegemaakt bij Hallo Radio, maar goed. Het is even wennen. Nieuwe naam. Dus uh, ja, goed. Oké okay, jongens, uh, meisjes. Ja, we gaan gezellig lekker door. En uh, ja, als er suggesties zijn, uh, dan kun je altijd... Uh, ja, je moet gewoon luisteren, weet je. <laughs> Moet moet gewoon we luisteren, joh. Dantes, hey. Prima. Dantes, hey, wat is dit? Dat klinkt wel interessant. Oh, shit, jongens. Wat is dit nou voor bullshit? Ja. Oké, okay, Dantes heet de volgende band. Stobene Cassie.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 een beetje een ja ik weet niet of ik dat over de radio kan zeggen, maar ik vind het toch wel een beetje een geil liedje hoor niet dat ik het geil vind, maar het klinkt geil, ik denk dat het een beetje neigt naar porno maar goed, maakt niet uit dat ga en dat gezoelige amandaleerachtige ja, het is een Italiaans liedje van de groep Dantes, met Tolbene Cassie. Ik weet niet wat het betekent. Ik heb echt geen idee. Ja, ja maar goed, mensen. Het is alweer zeven minuten over half twaalf. En het is nog steeds zaterdag 8 september 2012. Je luistert naar Aloha. Ar of nee. Oh, ik maak een hele stomme fout, mensen. Aloha. Nee, nee, nee, nee. Het is Eurostar Radio, hè. Vroeger heten we Allo Radio, nu heten we dus uh, Eurostar Radio. N niet vergeten, www.eurostarradio.nl En hier is Ter met All I Need. The picture starts to fade. My life fits a packing cage, and the last bill has been paid. And in this limbo, up and ending, you came to touch my soul. Don't like playing games today, but girl, you've got the whole.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 your ears and I might tell it all to you. I just don't, don't, don't need another girl inside my hair. All I need some room to breathe instead. I just don't, don't, don't need another girl inside my hair. All I need some room to breathe instead.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 me your ears and i might tell it all to you. you i just don't don't don't don't me. be De, de band uh, Teer met uh, All I Need en uh, ja, daarvoor een heel stout liedje met geheigen gekreun. Nou, uh, jongens, jongens, jongens, waar gaat dit allemaal over? Ja, uh, kijk, ik, ik heb wel alles uh, van Jamendo gedownload, hè? Om een rechte vrije muziek. Ja, ik kan natuurlijk ook niet voorspellen wat erop staat. Ja, af en toe, ja, ik luister van tevoren natuurlijk wel of het wat is. Want als het zou is, dan ga ik het natuurlijk niet uitzenden. Ik wil natuurlijk nog niet zeggen dat ik het niet uitzend allemaal rotzooi is het natuurlijk. Dus ik dus, maak. Maar het moet wel een beetje klinken. Hè? En uh, ja, je kan skypen. Als je wil. DJ.jaap. Via Skype. Zonder hoofdletters uiteraard. DJ.jaap. En uh, ja, het is natuurlijk, ik snap het wel natuurlijk, het is een nieuw programma, dus uh, ja, dat er nog geen uh, mensen op de Skype zitten. Uh, ja, oké, okay. dus ik uh, <laughs> kan natuurlijk ook niet allemaal voorspellen of mensen luisteren of niet. Het is natuurlijk prachtig weer geweest, maar ze zijn allemaal uh, lekker een bed in duiken, of weet ik veel, wat ze aan het doen zijn. Dus uh, ja, het wordt uh, opgenomen gedeelte van dit programma, want uh, we gaan nog even door. Natuurlijk. En uh, wordt opgenomen, wordt ergens, uh, ergens opgeslagen. En dan ga ik dit uh, op, uh, op de site plakken, zodat je een beetje een idee hebt hoe ons radioprogramma gaat worden. Nou, ik denk dat ik wel een, uh, eens kan kijken of ik uh, misschien een chat uh, op de site kan laten zetten. Door... Uh, uh, uh, uh, Ja, we, we zullen zien. Ja, ik bedoel... Eh, ik zit vol ideeën, maar... Ja, ik zou het toch, toch leuk vinden. Als het toch meer... Eh, aandacht voor krijgt, zeg maar. Dus eh, ja, ik kan natuurlijk ook niet in de toekomst kijken. En eh, ik zou het wel leuk vinden als we meer aandacht hebben. ik krijg ik ook veel meer zin in. Om, eh, om door te gaan. En als je... Eurostar Radio wil steunen. Ik vraag geen geld. Alleen support. En luisteraars die het echt leuk vinden om te luisteren. Of om te skype of te chatten. Nou, ch chatten, dat komt misschien nog wel, dat komt wel goed. Denk ik. Dus ik denk dat toch wel, uh, mensen toch makkelijker op de chat springen. Dan, uh, dan in de skype geloof ik. Heb ik zo het idee. Maar we zullen ze in de toekomst zal het leren. We gaan niet opgeven natuurlijk, hè. Nee, nee, nee. Ik, uh, oké, okay, dus, uh, luister naar Eurostar Radio. En uh, hier komt uh, Sarai Gama met Night Campfire. Nou, oké, okay. luister maar lekker. You made a way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 op je radio. Je luistert naar Eurostar Radio. You just of my My poor child. You just keep falling down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Radio. Kijk op www.eurostarradio.nl we gaan afsluiten. Het is uh, twaalf uur geweest. Ja, helaas uh, Geen mensen op de Skype. Uh, ja, misschien moeten we wat anders verzinnen. Misschien dat mensen wat makkelijker op de chat komen. Maar we kijken wel. We zullen zien. Uh, luister... Bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer. Luisteraarsjes, ik ben DJ Jaap. naar. Uh... Eurostar Radio. Eurostar Radio.nl Dat was Tizer Jaap. En uh, dat is de uitzending van zaterdag 8 september 2012. Dat is. Uh, ja, oké. Okay. Het eind van het programma. Graag tot een volgende keer. En uh, bedankt voor het luisteren. Voor de wie heeft... deze uitzending wordt online gezet. Je voelt bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. En morgen zijn we ook weer in de lucht. En dan draaien we de nieuwste muziek van yamendo.com <laughs> Komen we alle twee hè? jamendo.org en jamendo.com Ja, dat is aan uh, alle muziek die daar staat. Dus diverse keuze van pop tot klassiek. Uh, nou, van alles en nog wat. En we zenden dat allemaal het vrije muziek onder uh, licentie van Creative Commons. Dus oké okay, bedankt voor het luisteren en tot de uh, morgen dan zou ik ze zo zeggen. Doei doei, bye bye. En allemaal als je straks gaat slapen wel te rusten en tot de volgende keer.